10 uur door Almegens met het NOS-journaal. Egyptische regeringstroepen zijn bij het ontruimen van protestkampen... totaal onverwachts beschoten door aanhangers van de afgezette president Morsi. Dat heeft de Egyptische minister van Binnenlandse Zaken Ibrahim op tv gezegd. Volgens Ibrahim werden de agenten en militairen bestookt met zware wapens. Er zouden 43 agenten zijn omgekomen. Ook interim premier Biblawi gaf vanavond een persconferentie. Hij zei dat de situatie zodanig was geëscaleerd dat er actie moest worden ondernomen. Biblawi zei ook dat het een moeilijk besluit was om de kampen met Mossi-aanhangers te laten ontruimen. Hij zei verder dat de noodtoestand van kracht blijft totdat de orde in Egypte is hersteld. Bij gevechten tussen Mossi-aanhangers en het leger kwamen vandaag zeker 149 mensen om het leven. De moslimbroederschap spreekt van meer dan 2000 doden.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 De uitkeringsinstantie heeft een achterstand opgelopen en kan daardoor de gedupeerden niet op tijd uitbetalen. De achterstand varieert van een paar dagen tot een paar weken. In Noord-Holland is een groot aantal bedrijven failliet gegaan, waaronder elektronica-keten Blok, waar 180 mensen werken. Die dossiers moeten allemaal verwerkt worden door het UWV. Dat is sinds een paar weken niet op tijd gebeurd. Het UWV in Noord-Holland hoopt dat de problemen vrijdag zijn opgelost.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 Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook, www.secondlove.nl Goedenavond, het is drie minuten over tien. We zijn al een half uur bezig met langs de lijn op deze woensdagavond. Straks de interviews op dag vijf van het WK in Moskou. En een telefoontje met de bondscoach over een opmerkelijke kwestie in het mannenbasketbal. Maar eerst Portugal, Nederland, het staat 0-1 in Faro om half tien begonnen. Bas en Jack. Bijna was het 1-1 omdat er een aardige Portugese aanval via de rechterkant voor de voeten kwam. Op zeg maar, de penalty stip bij Ruben Mikael En die schoot zo hard op het doel met een bal die echt... Over de grond bleef. Maar met een rotgang in de richting van het doel van vorm ging. Maar uiteindelijk wel een decimeter naast de paal verdwenen. Dat had de gelijkmaker kunnen zijn. Is het niet. Nu aan de andere kant heeft het Nederlands elftal. een hoekschot verdiend. die vanaf de linkerkant wordt genomen door Robin. Robben. Robben, Deli Blind, bal komt voor. Beto die pakt hem uiteindelijk. Maar wat opvalt bij de Portugezen. en dat is niet voor de eerste keer dat ik het Portugese elftal daarop trap. is dat de irritaties gaan toenemen. Dat ze vervelend worden. Dat Ronaldo nu voor de tweede keer al een wegwerpgebaar maakt. Dat uh, net uh, het vasthouden was van Contrao en uh, eigenlijk een gele kaart gegeven had moeten worden aan een actie op Lens. Dat de scheidsrechter nu ook tegen Ronaldo zegt, kan je even normaal doen. En Contrao maakt dan ook zo'n gebaar van, wat doe ik dan? In ieder geval heel vervelend. Uh, in het Portugees is dat uh, iets anders, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben een Amsterdammer, dat zal ik niet verlogen. Wat doe ik dan? Zo zag het eruit. Oh. Vond je niet? Ja, zeker bal zit voor de Portugezen met een aanval dwars door het midden. Staat er nog een voetje voor van Strooban. half. Dan doet Verhaag die de bal min of meer prongelijk voor zijn voeten ziet komen. De rest die rost die bal gewoon richting de middenlijn. De Portugezen met een even kleine tempoversnelling. Wel merkwaardig om te zien dat ze er dan eigenlijk dwars door het midden doorheen snijden. Ze hebben wel de bal nog steeds via Veloso. Aan de rechterkant van het veld is er ook wat ruimte gevonden bij João Pereira nu. Die dan het contact zoekt met Danny. Dat zijn toch de mensen die het op die vleugel moeten uitzoeken. Gaat de bal eigenlijk weer terug naar het middenveld? Dan ja, het is uh, Pereira doorgelopen. Geen buitenspel, zegt de grensrechter. Nee, Robben ja. mee terug. Die wint het duel en wordt dan uh, pootje gehaken in het strafhofgebied. Robben is altijd uh, de, de neiging dat men zegt: Robben is een duikelaar. Hij denkt: ik sta in het strafhofgebied. Ja, niet ja. Het was alleen zijn eigen Maar Als hij niet sluit, is gewoon Absoluut goal. Maar dan is het toch penalty als Robben. Oh nee, Verkeerde strafgebied. Dus we krijgen een vrije schoppen in ons eigen strafhofgebied. Omdat Robben die mee door de rechtsback van Portugal. Berera een tikkie krijgt. Ik denk dat terecht is overigens. En de vrije schop door Michel vorm op afgeleverd bij Verhaag aan de rechterkant. Ja, we zagen het op de monitor die we niet hebben. Bal bezit in ieder geval bij Wijnaldum. Wijnaldum raakt de bal dan uiteindelijk wel aan, maar er is een overtreding begaan. Lens die heeft zoiets zeggen. Contrao, als jij zo nu dan kan uitdelen, kan ik het ook. Maar met Lens, en jij noemde net Robben. noemen we wel twee van de drie spelers die we eigenlijk nog niet hebben gezien in de aanvalslinie. Want ook van Persie hebben we nog niet echt in de bal gezien. Middenveld werkt goed, verdediging zit goed in elkaar. Blind geeft nu de bal aan Robben. Maar je kan er natuurlijk op wachten dat een van de, de grotere spelers van het Nederlands helft Robben nu aan de bal. Dat hij direct iets leuks gaat doen. Alhoewel, ja, als dat leuk is, hij raakt de bal simpel kwijt. terwijl Van Persie ook niet goed liep. Die liep eigenlijk in de lengteas. Waardoor de afspeelmogelijkheid voor Robben eigenlijk weg was. Nu dan misschien een mogelijkheid. Nee, nee, nee. Ronaldo geeft hem uh, weer met zo'n mismoedig gebaar de, de brui aan. Kon er niet bijkomen. Van Haag in balbezit. Van Haag speelt de bal uh, naar Lens. Uh, Lens met Contrao. Contrao maakt weer een overtreding. En uh, ja, ik kan er niet aan ontkomen. Maar ik heb uh, ze nu een buitengewone uh, hekel aan uh, dit soort spelers. En bijna altijd, ik durf het ook bijna niet te zeggen, spelen ze bij Real. Ja, dat vind ik een beetje te makkelijk. Ja, maar, maar... ze zijn. De, de contrail is ook zo vervelend. Ook zo, ja, het, ze hebben uh, vaak de neiging. Pepe om... is nu rustig, maar het is toch ook een verschrikking. Ze hebben vaak de neiging. maar Dat hoort wel een beetje bij spelers met grote, bij grote clubs. Terwijl Robben nu schitterend zijn tegenstander passeert. Van de voorzet geeft dat de linkerkant. die bal lijkt met te hard voor iedereen. Wordt door de doelman gevangen met de nodige moeite overigens. Maar dat doet hij goed. Spelers bij grote clubs hebben vaak de neiging als ze spelen tegen tegenstanders die ze wat minder groot achten dan zichzelf. om het gevoel te hebben dat het allemaal tegen ze is. Ja. En dat ze dan een keer een vrije trap tegenkrijgen. meteen tegen die scheidsrechter te gaan reclameren. Nu Ronaldo, rechterkant van het veld. Een dus schaar, nog een schaar, nog een schaar, nog een schaar. En dan zegt: Blind, ga maar even en, en lekker liggen. En een naaimandje. En bedankt voor de bal. Doei. Nu gaat hij Blind een schop geven, denk ik. Oh, dat gaat net niet, want de Blind speelt hem op het juiste moment weg. Dan Pepe met een hakje. Dat is voor het laatst bij hem gelukt in de C1. Is het balbezit nu uh, voor uh, van de Vaart? Die speelt er wel een beetje kort en er moet uh, vorm er snel bij komen voordat uh, helder plastic erbij komt. Blind weer in balbezit. Uh, nu wordt het oh slechte bal uh, van Strootman die uh, in biljarttermen zou moeten krijten. Raakt de bal helemaal niet goed. Ronaldo Halverwege de helft van. Uh, Nederland met een goede bal richting Danny, komt die bal voor, wordt weggewerkt door de vrij. Nu uh, gaat Portugal een beetje aanzetten, maar kijk nu naar het middenveld. Er is ruimte voor het Nederlands zelf om te counteren, bijvoorbeeld met Van der Vaart en Robben. Van der Vaart paast ineens naar Robben, daar uh, kan Neto nog net een voetje tussen krijgen. En dan gaat de bal van de Portugezen meteen naar voren, dan lopen de drie schokken echt terug richting de middenlijn. Die staan allemaal buiten spel en denken ja, dan laten we het maar lopen, zo komt de bal bij vorm. Als ze ietsje meer bij de les zouden zijn geweest, die aanvallers van de Portugezen, dan had haar een kans kunnen ontstaan. Nu heeft Verhagen de andere kant de ballen weer. Zo is het toch best een interessante wedstrijd. Terwijl Lens nu heel makkelijk wegdraait van de tegenstander. Wat meters kan maken. De bal breed geeft aan Wijnaldum. De linkerkant ligt weer helemaal open. Goed gezien door Wijnaldum. De bal naar Blind. Rommel voor het doel. Er komt een voorzet. Die wordt onderweg aangeraakt. En verdwijnt dan niet in de richting van het. Uh... Nederlandse contingent aan aanvallen staan, maar de Portugese verdedigers. Tikje nu van Martens Indy. En die gaat het nu echt met Cristiano Ronaldo aan de stok krijgen. Want die krijgt een klein tikje. Wil een vrije schop. En omdat hij ophef gaat moet maken... Die, moet hij Ronaldo ook een gele kaart geven. Die gaat, die gaat tegen hem aan staan. Ja. En dan krijgt Martens Indy geel. Omdat Ronaldo zo theatraal te keer gaat. En zegt, Hé, hey, durf je mij een tikje te geven? Ja, het was Terwijl niet de eerste keer. Hè. Ze hadden al een geschilletje gehad prima, in de wedstrijd. maar nou wil ik even jouw favoriet Coen Trouw erbij halen. Ja. Die in vijf minuten tijd drie overtredingen maken op German Lens. En die krijgt dan die kaart niet. Nou ja. En dan mag je gij Schijzer de beste keer geel geven. En dit mag voor mij, maar dan had je het dus bij Koontrouw ook moeten doen. Zie je dat ik geen onzin vertel. <laughs> uh, Con nu diep wordt uh, gespeeld, uh, althans diep wordt gestuurd... dus ik vorm hem die de bal pakt. Ja, dat zijn van die momenten. En uh, het is te hopen. Het is zo leuk uh, als, als Nederland op 2-0 voorsprong komt. Want dan wordt het allemaal nog uh, geïrriteerder aan de kant van de Portugezen. Terwijl Martins Indi de bal nu uh, uitverdedigt richting Dedy Blind, Die helemaal aan de zijlijn staat. De bal niet kan geven. Ja, wel kan geven uiteindelijk richting Strootman. Niet kan geven. Ja, kan hem wel geven. Maar dan speelt hij de bal over de zijlijn. En zo kunnen de Portugezen iets meer in balbezit komen. En dan lijkt Nederland het even uit handen te geven. Met, ondanks het feit dat de bal uh, nu pas bij de middenlijn is. Pepe speelt de bal richting... Danny, Danny en uh, Ronaldo. Ronaldo raakt de bal weer kwijt. En uh, dan is er overname met Veloso. Veloso dan Ruben en Michael aan de linkerkant van het veld. Halverwege uh, het veld van Oranje. De helft van Oranje dan uh, van de vaart die gaat versnellen. Met uh, Controuw raakt de bal kwijt. En dan boem is het Haag die erop ingaat. Die in ieder geval een physique... En dan zegt Contrao, nou, hoe kan hij dat nou doen? En dan zegt Van Gaal, hij wordt toch hier aangeraakt. Dus Van Gaal gaat ze er nu ook mee moeien. Er gaat de hele Portugese bank op staan. En heel langzaam, maar heel, het is ook wel leuk, gaat het vriendschappelijke karakter verdwijnt uit de wedstrijd. Ja, want mensen worden opgewonden en mensen worden boos op elkaar. En nu staat Lens weer driftig gesticulerend te overleggen met Peppe. Ik noem het maar overleggen, maar u begrijpt. Dit is een discussie waarin beide partijen vinden dat ze gelijk hebben en geen millimeter willen wijken. Er zijn overtredingjes links en rechts. Van Persie, of hij het nou bewust doet, spuit. Terwijl hij een drinkbus krijgt nog even treiterig in de richting van Louis Neto. Een straaltje water. En zegt uh, bedankt, dan neem we nog een slokje. En zo wordt het inderdaad wel een wat andere wedstrijd dan dat het in het eerste deel was. Het Nederlands Elftal staat voor de duidelijkheid nog altijd met 1-0 voor door de goal van Strootman. Gemaakt na 16 minuten. Het had 1-1 kunnen zijn, maar de grootste kans voor de Portugezen werd door Ruben Mikael gemist. Namelijk naastgeschoten. Wat dus wel opvalt, is dat Portugal wel een tandje bijschakelt. Wat feller, wat agressiever, wat sneller speelt. En dat ik wel vind dat het Nederlands Elftal daarmee wat de rust is kwijtgeraakt. Ja, maar dat is typisch zoals we daar bijna altijd bij het spel van Ronaldo. En ik ga nu scoren en dat is geweldig. En dan gaat iedereen juichen, maar er is al lang gevlagd. Hartstikke leuk. Leuk voor het plaatjesboek. Maar dat flikken ze altijd en wij laten ons eigenlijk altijd uit de wedstrijd spelen door het provoceren van de Portugezen. Ik heb nu zoveel wedstrijden meegemaakt waarin het gebeurde, waarin ze uh, theater gaan spelen. En wij laten ons altijd opfokken daardoor. En laten we hopen dat het deze keer niet gebeurt, want dat is natuurlijk wel goed in zo'n wedstrijd voor Van Gaal. Om te zien wie houdt dan een beetje de rust en wie laat zich niet meeslepen in het idiote gedrag. Balbezit nu voor Blind. Blind naar Strootman. Strootman een beetje opgejaagd door Ruben Mikkel. speelt de bal even terug naar Blind. Die laat zich nu iets te ver terugdringen, waardoor er een slechte bal komt. En Pepe de bal ook weer slordig naar voren kop. Strootman de bal ook weer naar voren kop. En dan uh, uiteindelijk komt hij weer bij Pepe. Pepe met een hele lange hijs. Knalt de bal zomaar naar voren. Bruno Martins Die neemt de bal dan onder controle, maar houdt hij hem binnen? Ja. En uh, dan nemen de Portugezen over. Ook een wilde trap. Dit is niet echt het mooiste gedeelte. Deze hoeft hij op DVD absoluut niet terug te zien, dit stukje. Met de balbezit nu voor Verhaag. En wat Verhaag tot nu toe doet, straalt rust uit. Ja, dat is inderdaad waar. Want hij is dan uh, de debutant in, deze, in dit elftal. Maar hij is uh, misschien wel een van de rustigste spelers die op het moment dat de bal aan zijn voet ligt gewoon doet wat hij moet doen. Geen gekke dingen. Het straalt rust uitvat. Terwijl Lens weer in een veld hoeveel verwikkeld is met Ko en Trouw aan de zijlijn. En de bal er uiteindelijk overheen gaat. En... Oranje mag gooien. Je begint Kento ook een de de een gebaar te maken naar die, die, die grensrechter. Grens, van ben je blind, weet je wel. Maar, maar dat... dat vond Van Gaal net ook. Dus hij zal het dan toch wel een paar keer goed gezien hebben, denk ik. Ja. Verhaag gooit inmiddels naar Van Persie. Die uh, ziet plotseling een been voorbij komen. Dat been leek nog wat hoog. Is van Luis Neto. Bal gaat via dat been opnieuw over de zijlijn. Het Deel dan mag gaan gooien via Verhaag. Het is wel leuk geworden, dat mag duidelijk zijn. 1-0. E nog altijd voorsprong voor Deel Zelftal. Snelle combinatie. Verhaag weer één keer raken. Gewoon ook zien waar de bal naartoe kan. Die heeft werkelijk veel goed gedaan en eigenlijk nog niks verkeerd. Nee. Terwijl Robben nu aan de linkerkant de bal krijgt. Blind er weer overheen komt. En de bal meekrijgt zij het met een geluk. Ja, slechte bal van Robben. Die de bal nu terugkrijgt en het lichaam goed gebruikt... om Joe Pereira ook nog een elleboog te geven volgens Pereira. Is het bal bezit aan de linkerkant van het veld bij Blind. Mag ik niet omlachen, doet het wel. Dan uh, bij uh, Robben, die krijgt dan uh, een hijs uh, uh, van Pepe en uh, een vrije trap voor Oranje. Want Pepe he heeft uh, in ieder geval uh, een andere kapsel, maar zal zijn streken niet afleren. Waardoor hij er dus zo nu en dan ongenadig hard ingaat. Hij heeft zich wel ontwikkeld tot een fantastische verdediger. Maar hij mist zo nu en dan uh, gewoon uh, even dat in, uh, ingehouden terwijl Controuw en Lens elkaar nu... Bijna omarmen. te zeggen van uh, jongens, laten we het even rustig houden. Is uh, balbezit voor Oranje. De afstand is, ik schat, een metertje of 8,29 Misschien wel meer dan 30-32 van het doel van Beto. En de man die de vrijheidloop gaat nemen, heet van de vaart. Er moet gekopt worden. De vrij mee. Martens Indi mee. En uh, daar moet de bal naartoe. Van Persie is er natuurlijk ook. Die kopte bal wel voor het doel. De stap Martens Indi Kan er niet bijkomen. komen. Robert brengt de bal opnieuw bij Martens Indi, Maar die kan dan niet schieten, omdat de bal er net al voorbij staat. Daarat hij ook bij het spel gestaan. Ja, dat denk ik in gezicht ook. Ja. Dit was een uh, kans met potentie. Niet te volle benut. Nu een counter aan de andere kant. Waar uh, Nels zelf dan nu echt moet gaan uitkijken. De vrij zich eigenlijk voorbij laat lopen van de vaartenstad. En dan komt de Cristiano Ronaldo aan de bal aan de rechterkant van het veld. Die willen voorzet geven. Blind. Verdedigd door goed naar de bal te blijven kijken. En uiteindelijk goed in de baan van het schot te blijven staan. Ook van de voorzet. Want de voorzet die Cristiano Ronaldo wilde afleveren bij aanvallers. En dat waren dan toch met name Helder Postiga en Dani. Die stuit af op de billen van Danny Blind en levert een hoekschop op voor Portugal. Zo golft het ook wel in fase op en neer. En hebben we ons eigenlijk na een wat laten we zeggen, rustige openingsfase. Het laatste 20 minuten niet verveeld. Nee, het is absoluut leuk. Daar je nu heel erg geduwd wordt door Martens, India en Helderpoviga. We hebben die corner die tekort is. Die weg wordt gewerkt bij de eerste paal door Van Persie. En halverwege de Nederlandse helft aan de rechterkant van het veld komt er dan een ingooi. Een ingooi die nu genomen kan worden door Ronaldo. Die daar is blijven staan. Nee, laat het toch over aan de rechtsachter, aan Joao Pereira. Die de bal nu gooit, de bal naar Helder Moestiga. Komt de bal voor, moet Nederland oppassen, is altijd gevaarlijk. Nee, want Bruno Martins in die kop weg. En dan Van der Vaart, die de bal even op het hoofd krijgt, maar Contrao kan overnemen. Ter hoogte van de middenlijn is het dan Luis Neto. Luis Neto naar Pepe, Pepe opgejaagd door Van Persie. Pepper schrikt eigenlijk van de aanwezigheid van Van Persie. Speelt de bal dan even naar Neto. Terwijl de opbouw van de Portugezen nu even rustig is. Maar Nederland moet oppassen. Want van rust kan het opeens exploderen met snelheid. Bijvoorbeeld via de rechterzijkant. Maar dat wordt op dit moment door Pepper niet gezien. Nu wel. Pepe aan de rechterkant is Joao Pereiro, zoals hij er eigenlijk altijd wel is. En de bal bij Danny kan inleveren. Danny, die halverwege de Nederlandse helft nu staat. Probeert een combinatie door het midden op te zetten met Helder Postiga. Die verspeelt de bal, omdat hij een duwtje denk ik in zijn rug krijgt. Blijft dan toch maar op de benen, komt weer aan de bal. Dat is onmogelijk, maar het lukt. Dan komt toch nog de paas naar Danny. Die legt hem klaar voor Pereira of voor Postiga om te schieten. Want daar heeft Verhaag dan voor de zoveelste keer al het gevaar zien aankomen. Die heeft de bal weer de andere kant op getrapt. Toch komt er langzaam maar zeker wel wat meer druk van de Portugezen in de slotfase van deze eerste helft. Vier minuten nog, Portugal nul. Nederland één door de goal van Strootman, na ruim een kwartier gemaakt. Maar de Portugezen willen in de slotfase van de eerste helft Oranje terugduwen rond het eigen strafschopgebied. Ik ben ook bang dat de scheidsrechter straks gaat terugduwen. Dat hij uh, toch uh, ja, zoiets heeft van nou, het zou wel leuk zijn. Uh, kleine beslissingen die niet in het voordeel van Oranje uitpakken. Met het balbezit nu voor Ruben Mikael. Aan de rechterkant van het veld Joao Pereira. Met Danny uh, uh, met Deli Blind voor zich. Uh, bij de punt van het 16 meter gebied. Komt de bal hard voor. Wordt weggewerkt door de vrij. Dan moet Bruno Martens in die de bal over de achterlijn trappen. En krijgt in een kort tijd Portugal de derde corner uh, te nemen. Ook weer uh, van uh, de rechterkant van het veld. En nu gaat Vello het doen. Terwijl dus Ronaldo nu op de punt van de 16 meter gemiddeld blijft. hij gaat nu wat meer richting de penaltystip. Hij beklaagt zich nu dat hij vindt dat een ander die corner gaat moeten nemen. Laat maar even afwachten, want het zou best eens gevaarlijk kunnen worden. Het is een indraaiende bal, maar. Ja, iedereen kiest positie. De bal komt indraaiende. De tweede paal wordt vorm hem eigenlijk ja, in de weg gelopen, mist hij de bal. Hij vindt dat eerste, maar denkt dat het niet zoveel aan de hand was. Dan is die bal toch het strafdomgebied weer uit. Wordt met een grote boog teruggebracht. Koen Trouw kan hem dan vanaf de linkerkant voorgeven. Iedereen denkt dat het buiten spel, want de vlag blijft naar beneden. Maar de bal komt makkelijk in de handen van Michel Vorm. Oranje snakt, heb ik in deze fase de indruk naar de rust. Kan nu wel gaan counteren trouwens, als Robert de bal heeft gekregen. En uh, van Persie en van de vaart mee zijn. Ook Blind komt nu, maar dan heeft Portugal alweer zeven mensen achter de bal. en lijkt het ernstige gevaar wel weer geweken. De doelpunt te maken, Strootman aan de bal. Terug naar Robert, 10 meter over de middenlijn. Die denkt dat het rechtdoor kan. Loopt langs Verlozo, geeft een schitterende paas op Blind. Blind uh, moet de voorzet geven. Die wakker op bij de tweede paal bij Lens. Wat kan die ermee? Die kan hem koppelen voor het doel brengen. Daar staat Wijnaldo, en die neemt hem net niet goed mee. Nee, okay. Want die ja, wil hem eigenlijk op zijn hoofd aannemen, ja. krijgt hem te okay, laag. En dan krijg je zo'n halve kopbal. Is alles eigenlijk ineens voorbij. Maar dit zag er toch wel weer heel aardig uit. Met nog twee minuten te gaan in de eerste helft. Wel leuk om te zien het verschil tussen Verhaag en Blind. Daar waar Verhaag heel gecontroleerd speelt. Is Blind heel veel in balbezit. Is daar de kant waar dus veel aangevallen kan worden. En hier het meer behoudende. En dat werkt tot nu toe uitstekend. Ik kan ook niet anders zeggen dan dat Martins Indy en De Vrij. Veel kritiek krijgen ze de laatste tijd bij Feyenoord. Veel rust uitstralen. Ook met deze bal van Bruno Martins Indy. Richting Verhaag. Verhagen en Lens. Nee, de eerste niet goede bal van Verhaag. Die bijna nog goed terecht komt. Omdat Lens niet werd bereikt. En uiteindelijk van Persie bijna wel. Dan de overname bij Heldo Postiga. Tussen twee man in. Raakt de bal kwijt. Overname en een vrije trap dan voor de Portugezen. De vrije trap na een kleine overtreding van Strootman. De scheidsrechter staat er dichtbij. En de tijd tikt weg. We spelen officieel nog anderhalve minuut in een alleraardigste vriendschappelijke wedstrijd tussen Portugal en Nederland. Al is het alleen maar vanwege de tussenstand. 1-0 in het voordeel van Oranje. Doelpunt te maken. 16e minuut Strootman. Helder Postiga is weer opgelapt. Nieuwe spitsen dus van Valencia. De opvolger eigenlijk van Soldado die naar Engeland is gegaan. En uh, daar mag hij het dan de komende periode laten zien, terwijl de Portugezen nog één keer komen. Pereira vanaf de rechterkant moet de voorzet geven, Blind moet zijn voeten voorzetten. Dan doet hij eigenlijk maar half de binnen vanaf de zijkant, bal voor de goal. Komt er uh, een schot? Nee, omdat Postiga de bal net niet onder controle krijgt. En Martens Indi heeft weggewerkt en nu Robben die de bal kan meenemen op volle snelheid is. En de een van het zelf dan komt in de laatste minuut van de eerste helft. Robben loopt de strafstoppje binnen, is twee maal kwijt en gaat dan ten val komen. En dat zegt de scheidsrechter, ik hey! niet veel er vullen hand, maar nu toch wel. Dit want hij laat zich denk ik een beetje makkelijk vallen. Maar als hij overeind wil. Is wordt, hij mij, kink, uh, wordt, hij wordt hij volgens mij vastgepakt. En gaat Lijkt hij weer om de grond. En toen heeft scheidsrechter Mats Dolemi blijkbaar even de andere kant op gekeken. Want hij fluit niet. En nu ligt de bal weer op de Nederlandse helft. Robben in vertwijfeling achterlatend. Ja, Robben zit aan de andere kant. Precies eigenlijk op de diagonaal bij uh, uh, Ronaldo. Ronaldo en uh, Danny, Dani en Helder Pustiga. Helder Pustiga die gaat er dan bij liggen. En dan krijgt, geeft de scheidsrechter ook weer uh, een uh, vrije trap. Omdat Bruno Martins indian die treding maakt. Ik ben er bijna van overtuigd dat de scheidsrechter straks iets doet waar wij van schrikken. Bijvoorbeeld zomaar een penalty geeft aan Portugal. Want al die kleine dingen vallen niet in het voordeel van het Nederlands helftal uit. En uh, ja, misschien dat er nog wat gebeurt in die slotfase van die eerste helft. Blessures zijn er niet geweest. Blessuretijd derhalve lijkt mij ook niet. Maar voorlopig laat hij toch nog even doorspelen om die vrije trap te laten nemen. En we zitten in tijd Bas. Het wordt echt onvriendelijk. Het wordt zo'n wedstrijd waarin iedereen met elkaar aan het duwen en aan het trekken is. En waarbij je denkt, ja, is dit nou een vriendschappelijke wedstrijd of niet? Vrij schot voor Portugal, 30 meter van het doel. Wie anders dan Cristiano Ronaldo. Het publiek gaat er maar vast voor staan. Het is de extra tijd van de eerste helft. Oranje staat met 1-0 voor. Het zelf al heeft besloten een viermansmuur te formeren. Die zeg maar net een meter buiten het strafgebied staat. Vorm op zijn post. Daar komt de adem van Ronaldo. En een metertje over. Het is niet altijd raak. En nu sluit hij voor rust. Hij wil even dat vrije nog hebben. Ja, wat dat mag. Vinden wij ook leuk. Zeker als hij overgaat. dus. Portugal 0, Nederland 1. Een interessante eerste helft gezien. Die wat moeizaam op gang kwam. Maar na de goal van Strootman naar ruim een kwartier was het een wedstrijd met alles erop en eraan. De trouw uh, gaat nu naar Verhaag toe. Naar dat incident waar Van Gaal zich ook kwaad over maakte. Dus dat is wel goed. Oké. Okay. Zo gaan we toch een vriendelijk de kleedkamer in. Maar het is, uh, het is toch gewoon een echte wedstrijd. 0-1, halverwege.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 Een plaatje voor in de rust. Jack Johnson met I Got You. We hebben even tijd om andere sporten te behandelen. Onder andere wielrennen de Eneco Tours. Dinek Stibar heeft daar de derde etappe gewonnen. Hij was in de sprint te snel voor Maximiliano Richese en Lars Boom. Arnaud Demare behield de leiderstrui. Boom greep naast de drachtprijs, maar steeg dankzij de kleine voorsprong... en de bonificatieseconde van het drietal... wel naar de tweede plaats in het algemeen klassement. Hij staat nu op 1 seconde van Demare. En Stibar deelt met drie tellen achterstand de derde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 Ze raakte gisteren opnieuw een opspraak door een artikel uit Vrij Nederland. Daarin wordt melding gemaakt van honderden mails... waarin Herzog onder andere bij een Mexicaanse dopingverstrekker... om middelen vraagt. De veldloopster heeft laten weten dat de bewuste mails niet van haar zijn. De atlete die woont en traint in de Verenigde Staten... overweegt juridische stappen tegen Vrij Nederland. De atletiekunie heeft gereageerd vanuit Moskou... waar de WK-atletiek wordt gehouden. Joop Albeda is daar tegenwoordig technisch directeur. Tegenover verslaggever Jeroen Stekelenburg zegt hij het volgende.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 Joop Albedaar staat over Adrienne Herzog. Hij is op het WK in Moskou en er werd vandaag alleen een ochtendprogramma afgewerkt. Geen finales dus, maar alleen series en kwalificaties. Twee Nederlanders hebben de finale bereikt. Suzanne Kuiken loopt zaterdag de eindstrijd op de 5 kilometer. Het ging vanmorgen opvallend gemakkelijk. Kuiken liep in de tweede serie en moest al om 10 uur vanmorgen de baan op. Ter voorbereiding stond ze daarom extra vroeg op. Het was nog donker en het ging lekker loslopen in Moskou. En het was wel, uh, wel idyllisch, want ik met alle lichtjes en zo Ik vond het wel leuk. Zeg je dat een beetje cynisch, omdat het zo vroeg is, of, of meen je dat? Nou, ik ben geen ochtend. maar uh, ja, je, moet, je lichaam moet wel wakker zijn. Je weet maar niet, hè? misschien moet je wel heel hard lopen. En dan liepen ze toevallig in de eerste serie een beetje langzaam. Dus ja, we hadden het best wel makkelijk in de tweede serie. Maar ja, je weet het maar niet, hè. Is dat dan fijn, want ja, je hebt maar één doel natuurlijk, als je hier komt, dat is het finale halen? Ja, dat was het doel. Um,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 Ja, nu dus wel. Ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat dus wel. Ik, uh, het voelde heel makkelijk aan. Ik had in principe natuurlijk nog een half minuut langzamer kunnen lopen, maar ja, je wilt toch echt het zeker voor het onzeker nemen en gewoon wel ruim onder die tijd gaan zitten. Je weet het maar niet. Straks komt nummer 11 ook nog terug, weet je wel. Dus uh, ja, nee, ik heb wel energie kunnen sparen, dus dat is wel lekker voor de finale natuurlijk. Het is bijna een bizarre serie, hè? want jullie beginnen met 22 en dan gaan er 15 door naar de finale. Ja, er stonden heel weinig op de lijst inderdaad. En, uh, ja, je moet wel nog twee keer lopen, maar gelukkig zitten er wel twee dagen tussen. Wat voor mij als zeg maar, 15, 5 kilometer loopster wel voordelig is. Wat, wat, wat is dan je doel? Wat is dan mijn doel? Dat is een goede vraag. Ja, top 8 lijkt me wel heel mooi. Dat is wel iets, ja, dat, is, dat betekent wel iets, hè, top 8. Dus uh, daar wil ik eigenlijk wel voor gaan. En wat is daar voor tijd voor nodig? Ja, het ligt een beetje aan hoe, hoe het verloopt natuurlijk. Want uh, soms gaan ze hard vanaf de start. Soms zijn gewoon de laatste twee kilometers keihard. Dus uh, ja, ik weet niet wat voor tijd voor nodig is. Maar ik, uh, als ik een PR loop, dan uh, ben ik natuurlijk heel tevreden. Kun jij een inschatting maken van hoe jij ervoor staat? Uh, ja, het is een beetje moeilijk eigenlijk, want het is pas mijn tweede vijf kilometer zeg maar, op, op wereldniveau. Nou, en Dit was dan nog niet eens een snelle tijd, maar in Oslo was de eerste keer dat ik echt een grote wedstrijd meedeed. En ja, daar liep ik eigenlijk een beetje in niemandsland omdat ze op wereldrecordschema weggingen. Hard. Ja, dat is net iets te hard voor mij. Uh, dus, dus ik heb me niet echt kunnen testen daar. Ik heb een beetje, eigenlijk een beetje alleen moeten lopen. Dus uh, ja, nu als ik met, met meiden mee kan lopen, ik, ik denk wel dat er nog wat van die tijd af kan. Ben je nou over twee dagen helemaal hersteld hiervan? Ja, dat heb ik dus ook nog nooit getest, hè? dus we zullen het zien. Een ontdekkingstocht dit WK. Ja, inderdaad, het is wel een beetje spannend, hè? Nou, dat was Suzanne Kuiken, geplaatst voor de finale van de 5 kilometer bij de vrouwen. Ook verspringer Ignisius Geiza heeft zich bij de beste op zijn onderdeel geplaatst. De geboren Garnees die op het toernooi voor het eerst voor Nederland uitkom... ging als twaalfde en laatste door naar de finale. En die finale bij het verspringen is komende vrijdag. En dan gaan we basketballen. Want er was plotseling slecht nieuws voor het Nederlands team vandaag. De twee zegers die Oranje had behaald in de EK-kwalificatie zijn omgezet in een nederlaag. Volgens de Europese Basketbalbond speelde Nederland met twee spelers die niet vanaf hun geboorte Nederland zijn, terwijl er maar één mag spelen. Aan de telefoon hebben we de bondscoach, Toon van Helfteren. Goedenavond, Toon. Goedenavond. Hoe is dit precies gebeurd? Wat is er precies aan de hand? Um, ja, het is uh, een beetje zoals je zegt, dat uh, we hebben met, uh, volgens de regels van de FIBA, hebben met twee niet gerechte spelers uh, gespeeld, waarbij één toegelaten is, maar twee niet meer. Uh, ja, voor ons een vreemde zaak, omdat het uh, uh, twee jongens zijn die uh, in onze ogen wel uh, Nederlander zijn. Uh, de een is uh, van Marokkaanse uh, komaf en is sinds zijn eerste levensjaar woont hij in Nederland, opgegroeid, uh, school gevolgd, basisscholen geleerd. Hij uh, heeft een Nederlands paspoort, maar hij uh, heeft dat volgens de FIBA-regels uh, te laat in bezit gekregen. Namelijk uh, één of twee maanden na zijn zestiende uh, levensjaar en uh, zijn zestiende verjaardag. De ander is een uh, jongen die um, sinds twee jaar uh, in Nederland speelt bij mijn eigen vereniging ZZ Leiden. Maar die uh, is van, komt uit Amerika, heeft een Nederlandse moeder... En, uh, is wel de Ginds geboren, maar zijn moeder is Nederland, was Nee, is nog steeds Nederland. Ze heeft nooit de Amerikaanse nationaliteit verkregen. Woont daar met een green card. Dus ja, naar nou, ons idee is die eigenlijk gewoon uh, Nederlander. Ja, en en nu staan deze twee mannen, die stonden al vanaf het begin van deze kwalificatiereeks op die FIBA-lijst en met sterretjes erachter, zoals dat dan gaat. En waarmee ja. ze dan bij de FIBA willen aangeven van... oké, okay, dit zijn dus twee uh, ja, sp uh, ja. spelers die, die, die dispensatie moeten hebben. Die mogen niet tegelijk in het veld staan. Waarom hebben jullie niet eerder aan de bel getrokken bij de FIBA dat dat niet klopte? Dat is ons, eh, ons was dat niet duidelijk eh, tot eh, eigenlijk eh, aan wedstrijd eh, drie toe. We hebben eh, de eerste interland in deze kwalificatiereeks in Nederland gespeeld. Daar is een commissaris aanwezig namens de FIBA. Dat is een neutraal. Iemand in dit, in, in, in, bij die wedstrijd kwam die uit België. Die heeft ons daar ook niet op geattendeerd. Vervolgens hebben we in Portugal gespeeld. Een commissaris uit uh, Gibraltar geloof ik, heeft nee. ons daar ook niet op geattendeerd. En pas bij de derde wedstrijd... Uh, in, in Estland werd ons daardoor door de commissaris wel uh, op gewezen en vervolgens zegt fila. En waarschijnlijk terecht. Jullie hadden die lijst gewoon goed moeten lezen. En dan had je dat tijdig zelf kunnen constateren. In plaats van dat de commissaris dat uh, jullie daarop heeft moeten wijzen. Hebben en, de en tegenstanders lijst... daar trouwens ook een rol in gespeeld? Uh, Estland, uh, want die uh, hebben het aanhanger uh, ja, aan gemaakt. Uh, hè? Uh, ja, dat is nu het verhaal. Ja, dat is het verhaal. Ik, uh, dat weet ik niet. Ik kan dat niet, op, uh, niet, niet traceren. Ik, uh, ik beelde, dat heeft ook geen zin om dat uh, na te lopen waar het vandaan komt. Maar het is... Uh, het, ja, het, het is nou eenmaal zo. En, uh, kijk, die lijst van de FIBA die is op een gegeven moment afgekomen... met de, de spelers uh, daarop die uh, wij aangegeven hebben, aangeleverd hebben namen. Nou, dat was gecontroleerd door de FIBA. Er stonden twee sterretjes op. En vervolgens is je lijst via de FIBA bij de MBB terechtgekomen. En via de MBB bij de, eh, de federatie Eredivisie baaschapteams terechtgekomen. Hm. Die tegenwoordig het nationale team runt. En eh, daar is eh, ja, niemand geweest die die lijst eh, goed bekeken heeft. Laten we het zo maar even stellen. Nou, ben jij daar boos over? Want je bent bondscoach. Uh, je stond op het punt om je te gaan kwalificeren. Hè? Want het ging gewoon heel goed met twee overwinningen en één ja. nederlaag. Nou, even twee dingen. Uh, ik ben daar teleurgesteld over, boos, teleurgesteld in elk geval. Uh, het andere is uh, dat kwalificeren zo ver was het nog lang niet. Namelijk ja, jij, want jullie uh... moesten hierna nog verder, hè? maar in ieder geval die eerste hoorde ja. leek genomen te gaan worden. Uh, ja, de eerste horde. We uh, zaten helemaal mooi op koers om... Uh, om, eh, om ons te plaatsen voor de halve finale van dit kwalificatie te inderdaad, ja, tegen laten we zeggen, tegen alle verwachtingen eigenlijk. Eh. Dus eh, wat dat betreft, ja, eh, ben ik erg teleurgesteld. Dat kan niet anders zeggen. Ja, ja. Ook, ook in de mensen bij de bond die ervan hadden moeten weten of die dit hadden moeten regelen?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 Ja, dat wordt wel uh, overwogen. Daar, daar moet je nagaan, dat staat dus zeven dagen voor. Dan kan je uh, in beroep gaan binnen zeven dagen. Vervolgens moet dat beroep behandeld worden. En tegen die tijd dat het behandeld is, dan is dat hele kwalificatienooi al verspeeld. Dus dat heeft uh, praktisch gezien geen enkele nee. uh, kans op slagen. Dan nee. spelen jullie aanstaande vrijdag hè, tegen Portugal. Hè? Dat is die laatste wedstrijd in dat eerste deel van die kwalificatie. Ja. Uh, hoe gaat dat? Ga je die beide spelers opstellen? Of ga je nu gewoon zeggen van nou, uh, er gaat er maar eentje spelen? Nee, net zoals in Estland. En ook in Estland, wedstrijd drie hebben we maar met één van de beide. Ik heb gekozen voor Cunningham om, om mijn spel te delen. En niet voor uh, Mohamed Kroati, die, uh, die op een andere positie speelt. En afwegen dat mijn spelverdeler uh, op dit moment belangrijker is in, in, de, in dit team. En um, dat gaan we um, vrijdag opnieuw zo doen. want. Uh, natuurlijk, een van de eerste dingen die je denkt is: van uh, het zal me allemaal een zorg zijn, ik zel ze allebei op. Maar uh, uh, kijk of je nou twee keer met twintig uh, uh, punten uh, verliest, uh, volgens de reglementen, of drie keer, dat maakt op zich niet zoveel meer uit. Maar uh, je krijgt gewoon een fixe boete uh, erbovenop. Ja. En dat is het ons niet uh, waard. Het, uh, het geld in de basketbalwereld is al zeer spaarzaam. Dus een boete van twintigduizend euro, die gaan we even niet uh, op de koop toe uh, nemen. Dus uh, vrijdag. Eén uh, van de twee en hoogstwaarschijnlijk kunnen hem weer. Toon, mag ik je bedanken voor je snelle reactie? Uh, uiteraard. Toon van Elfter was dat, uh, de bondscoach van de Nederlandse basketballers. Twee, ne twee overwinningen dus kwijtgeraakt in de kwalificatie op weg naar het EK. Vriendschappelijk voetbal nu weer, want we gaan weer beginnen met Portugal tegen Nederland. Heren daar in uh, Portugal, Envaro, Bas en Jack. Ja, we hebben net een corner gehad, de eerste corner in de tweede helft. Uh, Robbe mocht die nemen, een invaller bij uh, het Nederlands Elftal. Van Ginkel is er ingekomen Van de Vaart. De Portugezen hebben Ruma en Michael vervangen door Paolo Machado. In ieder geval nog steeds die 1-0 voorsprong voor het Nederlands helftal. Door de man die nu aan de bal is, Kevin Strootman. Die de bal even terug richting vorm. En vorm heeft er alle tijd voor om de bal te geven naar Verhaag. Ricardo van Rijn liep warm in de rust. Die zal er ongetwijfeld dan straks inkomen. Maar Verhaag heeft in ieder geval een heel goed tentamen afgelegd. Zelfs bijna een examen voor iedereen en alles. En zeker voor de bondscoach. Balbezit nu voor Blind. Blind naar Robben. Robben maakt een overtreding. Krijgt de vrije trap tegen. En Joao Pereira zegt, uh, hij moet een beetje rustig zijn hier, Robben. Ik ben wel benieuwd naar Van Ginkel die zijn entredes heeft gemaakt in dit elftal. Terwijl nu de tweede wissel voor Oranje komt en dan gaat Verhaag naar de kant. Een beetje merkwaardig om dat anderhalf minuut op weg in de tweede helft te doen. Maar daar zal van Gaal zijn reden voor hebben. Misschien dat Verhaag gezegd heeft, ik heb toch wat last en ik weet het even niet. Nee, nee nee, ik, dat is meestal hè, dat ze niet meteen hun nee, prijs ja, willen geven. Je vervangt iets... de ene respect door de andere. Ik ja. had ja, het niet in. Ja. Dat hier tactisch ongelooflijk moeilijke dingen aan de grond zal liggen. Ja, dat onderschrik je van Gaal. Dat is zeker waar. Ricardo van Rijn komt voor Paul Verhaag. Die dus de hele ruime voldoende scoorde aan onze smaak. In de 46 minuten en 43 seconden dat hij mee mocht doen. En nu moet Van Rijn voor het eerst aan de bak, als aan zijn kant. De Portugezen proberen tot een aanval te komen. Cristiano Ronaldo zich er even mee bemoeit, want de bal uiteindelijk in de middencirkel op gepaste afstand van het doel van vorm ligt. Pepe gaat lopen, krijgt de bal mee, geeft hem naar de buitenkant. Dan zit het been tussen van Van Ginkel en dan levert dat een hoeslop op voor de Portugezen. Van Ginkel, daar ben ik benieuwd naar, omdat hij bij Chelsea in de voorbereiding goede kritieken oogste. Men was daar tevreden, men vond dat het goed was. En eh, eigenlijk is iedereen daar zo lovend over geweest. Dat ik denk, nou laat het dan maar eens zien. Want dat je een talent bent, dat wisten we. Maar heb je al stapjes gemaakt? Hij moet de Lampert 2.0 worden, heeft Mourinho ja. gezegd. De opvolger van Lempert. Het zal dit seizoen nog niet al te veel speeltijd zijn. Althans, je weet het maar nooit. Maar dan na dit seizoen zal hij Lampert bij wijze van spreken al moeten vervangen. Dus hij zal grote stappen moeten zetten. corner wordt genomen. En Lent staat een beetje te slapen. Maar Robben kan er dan bij komen. Met de Contrao tussen twee man in. Die zich laten misleiden. Komt er een bijna doelpunt. De bal wordt bij de eerste paal hard ingeschoten. Met een goede reflect van vorm. Onbegrijpelijk dat zowel Lens als Robben van elkaar dachten van jij pakt hem wel van controle af. En uiteindelijk gebeurde dat dus niet. En zo krijgen de Portugezen in de tweede helft meteen al twee corners. En deze corner wordt genomen in Veloso. Die dus met zijn linker nu de bal zal laten wegdraaien. Ongeveer bij de penalty bal komt voor. Wordt slecht verwerkt door de Portugezen Zodat Nederland kan overnemen. Maar Lens stapt dan wel heel hoog. De lucht in waar Neto een overtreding begaat is er uiteindelijk toch het balbezit voor de Portugezen. Met een felle hijs naar voren, Ciao Pereira. En de overname dan aan de linkerkant van het veld bij Danny. Ja, die te maken krijgt met Van Rijn. Van Rijn en Strootman die dan nu voor het Nederlands zelfstand moet zorgen dat de deur dicht blijft. Van Rijn hangt zijn tegenstander aan de... Arm, dan zal hij zelf de afloop wel verklaren dat dat uh, niet genoeg reden is om te fluiten. Hm. Want dat uh, schijnt allemaal te mogen. bal zit voor de Portugezen, maar in de middencirkel waarbij Pepe uiteindelijk de bal heeft. En aan de rechterkant weer beweging komt bij João Pereira. De rechtsback van Valencia, dat is een fijne rechtsback, Hoewel hij nu iets doms doet door de bal verkeerd aan te nemen. Nou, en ik vind weg te het fijn geven. genoeg. <laughs> maar het is een goede speler. Ja. En dat is hij eigenlijk al een tijdje. Niet voor niks dus bij uh, een van de... Ja, ik heb altijd het gevoel sleeping giants Valencia in Spanje de bal in de handen van Vorm. Dat is geen probleem. Huntelaar die eerst aan de overkant van het veld warm liep. Tussen de Portugezen is dan blijkbaar weggestuurd. Of was ook daar al bang voor ruzie bij het warmlopen. Dan heeft hij maar besloten dat hij het aan de andere kant ging doen. Die staat nu achter het doel van Vorm. Die moet uitkijken naar een beetje een moeilijke terugspelbal, En daar waar hij nu kiept is het veld niet goed. Hij controleert de bal weliswaar wat moeizaam en trapt hem dan met een verontschuldigende opgestoken hand naar voren. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft en de Portugezen zijn beter uit de kleedkamer gekomen dan Oranje. De Portugese nu veel uh, in balbezit, nu ook weliswaar op eigen helft. Met Luis Neto die de bal speelt naar Ronaldo die de bal niet verwachtte. Waardoor uh, met een felle ja, eigen tackle er uh, overname is van het Nederlands zelf. Van Persie krijgt dan een vrije trap mee. En zo uh, krijgt het uh, Nederlands zelf al uh, een balbezit uh, halverwege de helft van de Portugezen, Iets uh, ten linkerzijde van... Uh, de, uh, van de middenas. En ik krijg nu een papier in handen waarvan ik geen idee heb. van of... de wedstrijd kunnen we kiezen. Oh, Dat okay. ik in mijn beste ja, Portugees. Ja, klopt helemaal. Ja, nou, ik had net uh, twee van die ijzeren erop gezet. <laughs> Goed, de zit in ieder geval uh, <laughs> voor Robben. <laughs> ik wist niet of jij chocolade lekker uh, 50 minuten op de klok. Robben gaat de vrije schot nemen. Indraaiende bal vanaf de rechterkant. Er staan er zes van de deel al nu klaar. Om te koppen. Dat zijn dus de twee centrale verdedigers. De Vrijmaarts in die bij. Robbe kiest voor wie? Voor wie? Voor wie? Bal wordt omhoog gekomen door Neto. In de andere van zijn eigen keeper. Nee, die mist. En dan gaat die bal met een stuiter. Maar net over het doel. Maar denk ik dat er gefloten is. Omdat die doelman dan besprongen zou zijn. Door een van de Nederlandse aanvallers. Daar is inderdaad sprake van. Dus gaat. Beto, die zijn geld verdient bij Sevilla. En Ronaldo komt dan weer protesteren en zegt, oh, zie ja. dat onze keeper geraakt ja, werd. Ja, ja, ja. Ik denk dat de vrije schop terecht gegeven wordt. Want de keeper wordt in zijn eigen doelgebied wel uit balans gebracht. En dat mag nou eenmaal niet. Nee. Ik denk dat de schade aan de beste man ook wel meevalt. De vrije schop nogmaals op zijn plek. En uh, Cristiano Ronaldo inderdaad wel hinderlijk. Die nu echt in een sukkeldrafje alsof hij aan het trimmen is op zaterdagochtend met de scheidsrechter weer richting de middenlijn loopt. Ja, maar pas op, want uh, opeens staat hij er straks. Balbezit nu voor Beto, de doelman die dus alle tijd neemt voor het nemen van die vrije trap. Hij moet wachten tot Ronaldo voorin staat. Contrao die de bal uitstekend onder controle neemt. Maar dan bijna een, een balletje inlevert bij het Nederlands En In de tweede instantie is het Verlozo die erbij komt. Dan Van Ginkel die ertussen zit. Van Ginkel die het lichaam goed gebruikt en uitstekend de opening vindt. En aan de linkerkant van het veld Daar ook applaus voor krijgt. Terecht de Deli Blind in balbezit. Van Ginkel. Van Ginkel die dus nu met grote mannen traint bij Chelsea. Ook al wedstrijden heeft gespeeld. Vrij veel minuten al heeft gekregen in de voorbereiding van Chelsea. En de bal nu terug ziet spelen door Deli Blind richting Form. De enige opjager van Helder Postiga. Form die de bal nu naar voren gaat knallen. Aanstaande zaterdag denk ik in ieder geval. Het weekend speelt hij tegen Manchester United met Swansea. Helaas Swansea zonder de Guzman. U weet dat na de botsing van gisteren op de training. En Luis Neto die de bal speelt richting Veloos. Op de hoogte van de middencirkel. Zo kunnen de Portugezen weer denken over een aanval na 2,50 minuten. Bal aan de voeten van Pepe. Pep opent met een diepe bal naar Cristiano Ronaldo. Die de lucht in gaat. Dat doet Van Rijn ook. Van Rijn wint in de lucht. Komt de bal wel voor de voeten van Danny. Zo is die Portugese avond nog niet stuk gemaakt. Komt er een bal voor het doel. Die wordt onderweg van richting veranderd. Zeld aan de andere kant voor het strafschopgebied langs eigenlijk in de voeten van Robben. Die hem terug speelt naar Blind. Die glijdt eigenlijk half weg. Kan nog net de bal wegtrappen. Maar in de loop mee van Wijnaldum. Nu zou er wat ruimte moeten liggen. Als het tenminste snel gaat. Lens aangespeeld. Die loopt nu de middenlijn over. En paast de bal dan in de diepte. Naar van Persie die met zijn hoofd probeert te verlengen. Dat is eigenlijk net pech. Lukt net niet. Heeft hij een beetje het geluk en komt die bal zeg maar, net 10, 20 centimeter wat minder hoog. Dan kan hij hem eigenlijk panklaar leggen voor Rob in het stadsloopgebied. En had het net zelf dat daar een aardige kans aan overgehouden. Maar ja, dat was dus net niet het geval. 53ste minuut, Portugal-Nederland. Het is door die goal van Strootman na 16 minuten nog altijd 0-1. Giovanca met On My Way. Het is inmiddels 12 minuten voor 11. Geen zorgen, we gaan gewoon door met voetbal op deze zender... waar u kunt blijven luisteren nou, met het oog op morgen... voor het vervolg straks van de wedstrijd tussen Portugal en Nederland. Voor ons daar Bas Stigler en Jack van Gelder. Eh, doen de Portugezen er nog wat aan? Ja, we denken dat er een wissel komt van Persie. Die loopt al aan de zijkant om plaats te maken voor Huntelaar. Maar de man aan de zijkant, de vierde man, zegt dat er gewoon doorgevoetbald kan worden. De Portugezen doen er absoluut wat aan. Ze zijn beter in de tweede helft. Maar Nederland wellicht met de mogelijkheid. Alhoewel Lens tot nu toe eigenlijk nog niets heeft kunnen laten zien. Misschien dat hij nu een aardige actie heeft met Luis Neto voor zich. Lens, Lens bij de achterlijn heeft die bal voor. Komt op het lichaam van Veloso. Luis Neto werkt dan weg. De bal wordt hard naar voren gespeeld. Ronaldo gebruikt het lichaam om de vrij van zich af te houden. Doet dat goed. En speelt dan de bal rustig terug op het middenveld. Richting Danny denk ik dat het is. Die nu de bal geeft naar Pepe. Pepe, aan de rechterkant van het veld ligt er wat ruimte. En die ruimte wordt gezien. En zo is het balbezit voor Joao Pereira. Met de Dely Blind voor zich. De bal komt voor via de voeten van Dely Blind over de En Nu die wissel in elkaar. Ja, dat uh, wordt. En nou ga ik iets zeggen waarvan je denkt. Goh, is dat echt zo? Dit wordt de eerste interland van Klaas-Jan Huntelaar in 2013. Oké. Okay. Want in al die andere wedstrijden heeft hij niet meegedaan. Of was hij niet opgeroepen? En nu voor het eerst in 2013. Dit is overigens in dit jaar pas Interland. Zes, meen ik. Het zijn er nog niet heel veel geweest. Maar is de eerste keer dat hij binnen de lijnen komt. Uh, als dus van Robin van Persie. Een nieuwe frisse aanval. derde wissel aan de kant van Oranje. Waarvan Ginkel en Van Rijden dus al eerder in het elftal kwamen. En het balbezit voor Portugal is via Pepe. Aan de rechterkant van het veld. Voorzet wordt doorgekopt. Wordt door Van Rijn slecht verwerkt. Komt er een schot. En dat schot is wel best goed. Uit de draai zo ineens van uh, Danny, denk ik. Nee, Machado. Machado. En die schiet hem over het doel van vorm. Het uh, zag er stelvol uit, maar het had uiteindelijk het niet de gewenste richting. Na een klein uur blijft uh, enig leed. het Het Nederlands zelf al bespaartjes, zegt terecht. De druk neemt wel wat toe. Ja, We hebben een kans gezien. Is niet goed uit de Nee, gekomen. Het is allemaal wat feller van Portugese kant, zoals het dan ook wel was, vond ik in het laatste stuk van de eerste helft. Maar toen had Nederland nog wel een weerwoord. Dat is langzaam maar zeker er wat minder van gekomen. Er zou uh, wat uh, pit in deze wedstrijd weer moeten komen. Van Oranje-zijde dan wel te verstaan. Ja, middenveld uh, is uh, niet echt zichtbaar. Met name met Naldem, die het uitstekend doet bij PSV. Maar iets te ver van de spits af moet spelen hier. Die nu wat meer lijkt me naar uh, Huntelaar gaat kruipen. Kijk toe hoe uh, Van Ginkel de bal goed binnenhoudt. En een goede bal geeft uitstekend. Oh. Bal op Huntelaar. En Huntelaar bijna. En Beto helemaal. Oei, oei, oei goede bal. En dit is uh, wel weer een uh, aardig plaagstootje. Nou, maar dit geeft dus aan waarom ik uh, benieuwd was naar Van Ginkel. Omdat hij dus ook de fijn... Kijk, het is een speler die onwaarschijnlijk veel loopvermogen heeft. En... Dat moet je tegenwoordig box-to-box box noemen. Daar stoppen we maar weer mee. Maar die kan het hele veld over. En die heeft dus ook nog de fijne gevoeligheid om zo'n paas te geven. Die echt op millimeters over de kruin van de tegenstander valt. Een Huntelaar, ja, die staat met z'n rug naar de goal. Dus die kon niet meteen ineens schieten. Uh, maar dit is een paas die werkelijk, uh, ja, getuigt van grote klassen. En dat heeft hij dus ook in huis. Daar gaat Nels zelf echt nog veel lol van beleven. Want dat is wel een blijvertje. Dat durf ik wel te concluderen. Na 59 minuten 1-0 nog altijd de voorsprong voor Nederlander de goal. Na een kwartier van Strootman. Die gort droog en snoeihard in de hoek. Schoot in de korte hoek. En uh, ja, ik zit op mijn plaatje te kijken. Daaromheen heb ik wat mogelijkheden voor Portugal opgeschreven. En wat kansen voor Portugal. Maar voor het Nederlands wel eigenlijk niet meer. Nee, maar uh, nu krijgt Nederland een vrije trap tegen. Overtreding van Strootman. Je had het net over Van Ginkel. Het leuke van Van Ginkel is... ...hij oogt nog als een jongetje en uh, met een, met een uh, lichaam waarvan je denkt... ...daar mag nog wel wat kracht bij. Maar hij is veel krachtiger dan, uh, dan, die, dan die, uh, zoals hij eruit ziet. Zal ook wel wat uh, krachttraining doen inmiddels bij Chelsea... Het moet niet te veel worden, want hij heeft een mooi gespierd lijf. Balbezit nu voor de Nederlandse elftal met Huntelaar en Lens. Huntelaar en Lens in een korte combinatie die mislukt. En kijken of de korte combinatie van Portugal dan beter lukt. Met het balbezit voor Ruben Amorim. En die speelt hem heel ver terug richting Beton. Over spieren gesproken. Ik sprak Lens een paar dagen geleden. Die had bovenbenen. Niet normaal. Ik, ik dacht dat hij voor de Tour de France aan de trainer was. Niet normaal. Er kan bijna geen broekje overheen. Dat is echt ongelooflijk. Ja. En, oe, dit is een aardig overstapje trouwens van Cristiano Ronaldo. Dat levert uh, Helder Postiga bijna een kans op. Maar Stefan de Vrij blijft uitstekend opletten. Zo komt Nederland niet alleen de bal bezit, maar kan het via Robben. Is aan ook de nog kant. aan de counter ook. Hij gaat de man voorbij Robben. Nou staan er aan de overkant inderdaad twee al te zwaaien. En nu drie die allemaal de bal willen. Er komt de voorste bij de tweede paal. Er is Lens en die maait hem. Hoog over het doel omdat hij hem net niet lekker krijgt. Hij maakt hem niet eens over het doel. Die bal blijft aan de andere kant van het stadsloopgebied hangen. Komt op de borst van Ruben Amorim en wordt dan opgepakt door Beto de keeper. Uh, maar Lent vertelde ook dat ze ongelooflijk op kracht weer trainen bij Dynamo Kiev zijn club nu. En uh, hij zegt, vroeger zeiden ze nog wel eens tegen mij, van, nou je kracht is er wel, maar je conditie is niet altijd even goed. Hij zegt, de kans dat ik dat ooit nog hoor lijkt me uitgesloten, want ik word totaal over de kling geraakt. Ja, dit is uh, de ouderwetse training en uh, daar is nu wel uh, protest tegen van een aantal spelers. Ja. Omdat Blogin daar de coach is en heel erg uh, de oude manier hanteert, terwijl de bal nu aan de linkerkant komt. En uh, Ronaldo gaat scoren, Nee, met een natuurlijke actie is het Ricardo van Rijn die erger voorkomt. Maar het wordt weer aardiger omdat uh, niet alleen Portugal aandringt... maar omdat Nederland ook wat kansjes gaat krijgen. Want die gaan nu counteren, bijvoorbeeld via de rechterkant van het veld. Met Lens, Controuw, die zit hem uh, de voet dwars. Zoals het halverwege de helft van de Portugese aan de linkerkant van het veld. De balbezit is voor uh, Nederland. En Nederland neemt er alle tijd voor met uh, Van Rijn. Dus uh, terwijl Contrao en Lens elkaar weer een handje geven van... Uh, we zijn uh, toch uh, vrienden voor het leven. Klinkt er zo nu nou ook het Holland Holland van de tribune... want uh, waar Nederland ook ter wereld speelt... Het zijn altijd Nederlandse supporters en hier in de Algarve is dat niet zo vreemd. Want de toestellen deze richting op zitten barstensvol. Nu een overtreding van Contrao tegen Lens. Vrije trap, twee meter van de achterlijn. En daar gaat uh, Wieze gaat zich te vermelden. Robben of gaat Lens hem zelf nemen? Ik denk dat Robben hem gaat nemen. Op de achtergrond dacht ik even dat het omgeroepen tot man van de wedstrijd is verkozen twee ijsjes, maar dat is toch niet het geval. <laughs> nee, en één chocola. Ja, uh, Pizzi gaat zo aanstond in 11 komen bij Portugal. Maar die wacht denk ik nog even af. Nog Totdat het Piet. daadwerkelijk... nog, hè? Ja, En Nelson Oliveira gaat trouwens ook komen. Maar eerst moet die vrij schop van het Nederlands. elftal onschadelijk worden gemaakt. Met Robbe ja, achter nog. de bal en vijf koppers in het straffroepgebied. Lens die een beetje op de rand staat af te wachten voor het doorgeschoten bal. Van Ginkel duikt helemaal op bij de tweede paal. De centrale verdedigers, de Vrij en Martens Indi. zeg maar de eerste avondslinie. Huntelaar en Wijnaldum komen daar dan achter. En nu loopt iedereen dwars naar elkaar. Komt de bal bij de eerste paal, wordt weggekopt. Het levert dan een hoekschop op voor het Nederlands elftal. 62 minuten. Dat betekent dat de wissels nog even ook geduld moeten hebben. En de elf die voor Portugal nu in het veld staan ook allemaal teruggetrokken... in het eigen strafschop moeten zien dat ze ook dit ongeschonden doorkomen. Corner van Robben. Die kort wordt genomen terwijl iedereen voor de pot staat. En Van Rijn geeft hem dan door. Lens kan hem niet verder door transporteren. Van Rijn moet er dan bijkomen. En uiteindelijk een uitstekende opening van Strootman. Aan de rechterkant van het veld bij Robben die de blijft staan. Hutte gaat naar de eerste paal. robben gaat zelf. En die, die kan het uit die hoek. Die kan het uit die hoek. Die kan het. Maar hij doet het nu niet. Ja, het was een goede actie. Je voelt wel aankomen dat hij dat op die manier wil. Zo heeft hij het natuurlijk jaren gedaan toen hij aan de rechterkant eigenlijk altijd stond. Naar binnen draaien en schieten. En nu gaat het net over. In ieder geval bijt het Nels al in deze fase weer een beetje van zich af. En staat het even op de helft van de ander. En dat vonden we wel plezier. Helder Postiga gaat naar de kant. En Nelson Oliveira, die zijn geld verdient in Frankrijk bij Stade Rennes, komt in het Elftal. En Pizzi. Is de tweede die erin komt, dat is ook een aanvaller. En voor wie komt die dan? Die komt dan voor Danny. Dat is logisch. Sommige mensen hadden al verwacht dat hij in de basis zou beginnen. Deze Pizzi die afgelopen zomer tekende bij Benfica voor zes jaar merkwaardig genoeg meteen weer werd verhuurd aan Espanyol. Vorig jaar pas zijn debuut maakte voor het nationale elftal jongen toch al 23 jaar oud. Die is dan nu in het elftal gekomen en ziet dat zijn rechtsback, Joao Pereira bal heeft. Pizzi kiest positie, wordt nu aangespeeld. Goede controle trouwens. En een schitterende aanval van de Portugezen die uiteindelijk een schietkans voor Amorim moet opleveren. Die laat het dan over aan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo met een schitterend schot, maar wel gepakt door vorm. De zijn zwabbelbal vanaf de linkerkant, punt van het Probeer Proberen te mikken op de verre hoek, vorm met een goede reflex. Ten kostte dat wel van een hoekschop, 64 minuten. Machado aan de rechterkant van het veld. De druk neemt toe. Kan Nederland stand houden met deze corner afwachten. Want veel Portugezen in het 16 meter gebied. Bal komt hoog voor, wordt gekopt en uiteindelijk niet weggewerkt. Wel weggewerkt, goed weggewerkt. In ieder geval zodat hij uit de eigen 16 meter is en zelfs op de helft terecht komt van de Portugese met het balbezit nu voor Veloso. Ter hoogte van de middencirkel, een beetje opgejaagd door Huntelaar, speelt de bal dan uh, terug. En dan uh, uiteindelijk is het uh, Joao Pereira die uh, de bal aan de voet opdrijft aan de rechterkant van het veld. Is er is wat ruimte, maar dat is te achterloos gedaan door Nelson Oliveira. Dus nu krijgen we hardlopen voor volwassenen met uh, Robbe en uh, die nu uh, temporiseert, bal even terug speelt. Moet hij doen, uh, speelt hem ook rustig terug. Doet dat richting Van Ginkel, van Ginkel Strootman. Even het eigen tempo spelers is belangrijk. Zeker naar die openingsfase in de tweede helft, die voor de Portugezen was. Maar die 1-0 voorsprong die staat er nog steeds. En Nederland combineert een, nu ook via de rechterkant een opening met Ricardo van Rijn. Nederland nog steeds op een 1-0 voorsprong. We zitten 65 minuten in Faro, Portugal-Nederland. Er werd verder ook nog geoefend vanavond door meerdere nationale ploegen. Duitsland tegen Paraguay, 3-3. België tegen Frankrijk eindigde doelpuntloos in 0-0. Zwitserland, Brazilië 1-0, u hoort het goed. En Italië, Argentinië eindigde in 1-2 onder het toeziend oog van de paus. Zometeen meteen na het nieuws kunt u luisteren naar Met het oog op morgen gepresenteerd door Rob Trip. En daarin het vervolg van deze voetbalwedstrijd. Ik wens u nog een prettige avond.